Middernacht, het begin van zaterdag 21 juli. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verdachte van de schietpartij bij Denver had geen crimineel verleden. De man van 24 heeft alleen ooit een bekeuring gekregen voor te hard rijden. De ex-student neurologie schoot in een bioscoop 12 mensen dood... en verwondde er 59. Bij zijn aanhouding zei de man dat in zijn woning explosieven lagen. De FBI is nu bezig booby traps in zijn appartement te verwijderen. De politie is ervan overtuigd dat hij alleen heeft gehandeld...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 Tijdens de Nijmegense Vierdaagse zijn dit jaar zo'n 3300 wandelaars uitgevallen. Dat zijn er relatief weinig. Volgens de Marsleider hebben de deelnemers zich goed voorbereid. En ook was het, afgezien van een paar regenbuien, goed wandelweer. Iets meer dan 38.000 wandelaars passeerden de afgelopen dag de finish op de Via Gladiola. Dinsdag waren ruim 41.000 mensen begonnen aan de Vierdaagse. Het weer, vannacht overwegend droog, maar vooral in het uiterste noorden en uiterste zuiden kans op een bui...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 En Een hele goede nacht, welkom bij een nieuwe aflevering van Casa Luna. Vannacht te gast de man die als een van zijn motto's heeft: niet dagdromen, maar doen. Hij heeft bijgedragen aan de emancipatie van de 50-plussers in Nederland. Je kunt eigenlijk zeggen dat hij ze een gezicht gegeven heeft, zeker op televisie. Het is Jan Slachten, tien jaar geleden oprichter van Omroep Max en nu de directeur. Ja. nacht, welkom. Fijn dat Dank je er je bent. Wel. Zoals altijd, een uh, keurig uh, jasje aan. Ja. Um, is dat iets wat, wat bij je hoort, dat je er lekker bij voelt? Ja, ik heb altijd wel een jasje aan. En uh, mijn vrouw zegt ook wel eens: trek er nou eens een keertje uit. Ja? <laughs> nee, maar ik, ik, ja, dat, dan, daar voel ik me lekker bij. Ik ga ergens naartoe. En uh, ik bedoel, ik heb ook een spijkerbroek aan. Ik zit altijd niet in de driedelige grijs. Dus ik heb zelden een stropdas om. Maar een jasje aan en, en, en een leuke overhemd, dat vind ik wel lekker. Ja. Is het uh, ook een beetje ijdelheid? Ja, iedereen is ijdel. Ja. Bedoel, het feit dat ja, ik uiteraard ook. Ik kijk iedere ochtend in de spiegel. Iedereen kijkt in de spiegel. Iedereen kijkt of zijn haar goed zit en of die wel goed geschoren is en of, nou, of alles wel klopt. Uh, en ja, dat is ijdelheid. Mm -hmm. uh, overdreven ijdelheid is dat je, bedoel, ik heb ook wel eens dagen, ik, nou in het weekend, dan uh, ik sla ik hier het scheren over. Weet je wel, dan durf ik ook nog wel de straat op. Ik bedoel, het is niet tot het ziekelijke af... maar ik denk dat iedereen wel een vorm van ijdelheid heeft. Maar is het bij jou het idee ook dat de presentatie ertoe doet? Nou ja, ik, ja, ik, ik vind wel dat ik rekening moet houden met als ik ergens kom. Uh, ik ben een gezicht. Uh, ik krijg zelfs soms brieven van mensen die, die vragen van... waarom draag jij geen stropdas? Uh, ja, ik bedoel, heel veel mensen hechten er toch wel een bepaalde waarde aan. Ik heb altijd een heel... Goed excuus, vind ik. Ik heb de stropdas afgedaan toen uh, Prins Klaus hem ook afdeed. En toen dacht ik, heerlijk, die man die, die heeft het heel goed begrepen. Die slang doen wij af. En ik heb hem onlangs weer gedragen, Eén keer. Dat was bij de uh, ceremoniële overdracht van uh, generaal van Um. Uh, daar moest ik wel een stropdas om, dan doe ik het ook met plezier. Maar dan ben ik zo blij dat hij dan in de auto weer afkwam. Ja. Bij Klaus was het echt een symbolische daad. Was ja. dat bij jou ook zo? Ja, was het bij mij ook. Ik vond echt ook van... Waarom doen wij dit? Waarom, bedoel, bij mij zat het altijd te strak om mijn nek, het voelde niet goed. Uh, en, en toch dat ding omdoen, omdat andere mensen dat willen of mooi vinden of dat het, er, of dat het zo hoort. Nou, en toen Klaus dat, dat ding afdeed en, en hem zo op de grond wierp. Ja, Het was een fantastisch gebaar. Volgens mij heb je ook wel iets met het Koninklijk Huis. Als ik zie dat je uh, programma's maakt. Um, de koning en Ik. Dat, dat ja. was een, een, een programma voor Max. Waarin uh, ja, uh, kijkers hun herinneringen aan de Koningin uh, ja. konden delen. Ja. Nu komt er een serie met uh, de prins en ja. ik. Ja, wij hebben echt iets met het koningshuis. En persoonlijk heb ik daar ook wel iets mee. Zo, zo ben ik ook grootgebracht. Uh, Max heeft als eerste weer het Wilhelmus in ere hersteld op Radio 5. Als wij om zes uur beginnen dan uh, wordt er eerst het Wilhelmus uh, door ons uh, gedraaid... en uh, dan beginnen we met de uitzending. Ik vind dat we dat eigenlijk altijd zouden moeten doen. Uh, wij doen daar soms een beetje lacherig over, een beetje... terwijl dat in Engeland uh, heel goed gebruik is. We hoeven ons helemaal niet te schamen voor ons volkslied. Mm -hmm. uh, en ook niet voor ons koningshuis. Dus uh, ja, als ik daar enigszins een steentje aan kan bijdragen... dat mensen daar weer een bepaald gevoel bij krijgen... dan zal ik het niet nalaten. En De Prins en Ik is een programma waarin mensen vertellen... over hun ontmoetingen met prins Bernard, prins Klaus... en met prins Willem-Alexander. En dat is echt een, uh, een hele mooie serie geworden. Heb je zelf een van de prinsen ontmoet? Nou, niet ontmoet. Wel een keer heel dichtbij gezeten tijdens een diner. Uh, en als kind heel veel gezwaard naar zowel koningin Juliana... als naar koningin Beatrix uh, bij prinsesdag. Prinsjesdag. Want dan nam mijn oma me altijd mee. En dan stond ik op het Schelpenpad uh, bij de Lange Vijverberg... Uh, te zwaaien naar de koningin. Ja, ik, en als kind gingen we ook naar Soesdijk toe, uh, toen uh, bij defilé... En dan uh, langs het defilé, langs de, de paleis, uh, trappen lopen... en zwaai je naar de koningin. En uh, ik vond het uh, heel leuk. Is het eigenlijk een soort één op één... als je kijkt naar het koninklijk huis en, en uh, waar je vandaan komt? Um, Den Haag, maar ook duidelijk een gereformeerd gezin. Ja. Dat hoort bij elkaar. Dat hoort bij elkaar. Vanuit, het, uh, uh, vanuit de kerk uh, was natuurlijk de koningin. Uh, dat, dat, dat, dat, dat, ja, je was voor Oranje natuurlijk. Mijn, mijn ouders hadden de oorlog meegemaakt. Luisterden naar Radio Oranje. De verbondenheid met het Koningshuis was natuurlijk erg groot. Uh, en ja, zo ben ik ook opgegroeid. Ik bedoel, op school moesten wij, geloof ik, zes coupletten van het Wilhelmus uit ons hoofd kennen oorloof mijn arme schapige, zijt in grote nood. Nou, die, die kan ik nog zo opdreunen. Uh, dus ja, weet je, dat, dat vind ik ook helemaal niet erg. Ik, ik, ik kijk er ook graag naar. Ik ga er ook echt voor zitten op Koningin de dag uh, om tien uur. En dan uh, kijk ik gewoon waar, waar de koninklijke familie is. En daar schaam ik me echt niet voor. Ik ben daar echt wel trots op dat wij een, een, een mooi vorstenhuis hebben... waar we best wel met z'n allen trots op kunnen zijn. Is het ook haast dus een zo'n eenheid uh, dat gereformeerde... Uh, het Koninklijk huis en de doelgroep waar je voor werkt met Max... Nou, dat meer dat heb ik wel, wel losgelaten in die zin. Dus dat, dat, dat is, maakt niet echt meer een onderdeel uit van mijn leven. Waarom? Uh, nou ja dat, dat, dat, ja, dat hoe gaat zoiets? Op een gegeven moment uh, kom je toch achter bepaalde dingen... waarvan je denkt, ja, is dat allemaal wel zo? Uh, uh, is dat een speciale gebeurtenis geweest? Ja, dat, dat, dat komt door een aantal dingen die je meemaakt in je leven... dat je, dat je daaraan gaat twijfelen... Maar goed, natuurlijk. we hebben natuurlijk ook allemaal geleerd... in zes dagen schiep God de, de hemel en de aarde in de zeven dagen rustte hij. Dat werd gewoon geloofd dat dat ook echt 24 mm -hmm. uursdagen waren. En dat werd op school ook zo geleerd. Hoor, dat je op een gegeven moment ja, iets verder komt... en leert gewoon dat, dat, dat, dat het helemaal niet zo is. Dat de aarde veel ouder is. Nou, de evolutietheorie, et cetera, et cetera. Dus je komt er wel achter. Het laat je nooit los. Dat, mm -hmm. dat moet ik er gelijk wel bij zeggen. Um, en, en dat vind ik ook helemaal niet erg. En ik bedoel... Ik zeg altijd, ja, ik geloof niet, maar ik hoop het wel. Dat is eigenlijk mijn motto. Uh, maar is het nog iets waar je bijvoorbeeld wel nog steun aan ontleent? Nee, niet echt. Nee, nee. Maar ik, ik, kan, ik vind het wel heel mooi, bijvoorbeeld... Uh, ik weet het wel goed, tijdens de begrafenis van mijn vader... Uh, verleden jaar, ja, dan, dan wordt er natuurlijk ook allerlei psalmen... en gezangen gezonden, uh, gezongen. En ja, dan, dan heb ik daar wel iets mee. Dan, dan, dan Of ik daar nou echt kracht uit put, dat gaat me iets te ver. Maar... Die verbondenheid die je dan voelt en, en dat je dan denkt van... Uh, ja, misschien is het dan toch wel zo. of kijk Iedereen hoopt op de een of andere manier dat er een leven is na dit leven. Tenminste, ik denk heel veel mensen. En waarom is dat? Omdat je je geliefde weer terug wilt zien. Je wil je vader en je moeder weer terugzien. Ik wil mijn broer weer terugzien. Ik wil mijn schoonhouders weer terugzien, want die mensen ben je kwijt. Dus op de een of andere manier, het klinkt heel simpel... maar heb je toch wel een verlangen omdat dat ooit weer een keer zal gebeuren... En het geloof, uh, ja, helpt daar wel bij. Daarom is het, wordt ook wel eens gezegd: mensen die geloven, hebben het gemakkelijker om het verlies te verwerken, omdat zij geloven in een hemel, dat ze elkaar weer terug gaan zien. Ja, dat heb ik niet. Ik hoop het wel, maar geloven doe ik het niet. Maar was er vorig jaar dan bij de begrafenis van je vader een twijfel van is er dan toch iets? Nou, ja, weet je, dan natuurlijk zeg je dan heel gemakkelijk van. Uh, nou, hij heeft nu rust en hij is nu bij zijn heer. Hè, want hij geloofde uh, uh, heel erg, ik weet nog goed... dat, dat op de avond voordat hij stierf... Uh, uh, was de dominee er en de buren en de familie. En dan, ja, dan, dan, dan zingt hij wel mee met, met, met, de, met de zwakke stem... die hij nog had, blijf bij mij heer. Ja, dat doet mij wel wat. Weet je wel? Omdat ik dat wel <coughs> van huis heb meegekregen. Sorry. <coughs> van huis heb meegekregen en... Ja, dat, dat maakt het toch wel. Uh, als je daar niks mee hebt, kun je dat ook niet begrijpen wat er dan door je heen gaat. Maar uh, ik neem even een slokje water. Ja, nee, tuurlijk. Uh, dat snap ik helemaal. Um, wat ik, ik kan me namelijk ook wel voorstellen. Um, ik zou zeggen, want ik had gisteravond een begrafenis. Gister, ja. Gistermiddag van een oom van mij die uh, was overleden. En dat je daar ziet en ziet hoeveel troost daar uitkomt. Ja, ja, dat is ook zo. En dat je dan, dan ook dat wel kunt verbazen in, in um, het rotsvaste geloof daarin. Ja. Ja, daarin. Ik, heb, ik heb moeite met wat natuurlijk ook wel vaak gezegd werd... Van, uh, en dat werd dan ook vaak bij kinderen gezegd... de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geprezen... Ja, dat gaat mij echt veel te ver. Daar maak je mij alleen maar kwaad bij. Ik bedoel, heel veel dingen worden toch op het konten van God geschreven. Ook dit soort dingen. Dat vind ik het oneerlijke van het leven. Dat, dat, dat. Kijk, mijn vader is 92 geworden. Dus een kort ziekbed gehad. Dus ja, daar teken ik voor. Mm -hmm. uh, maar als je hoort dat mensen. dat kinderen uh, jong sterven. Uh, mensen die lijden. Daar uh, nou ja, goed, al dat soort zaken. En dan heb ik wel. Dan ben ik dan zou ik zeggen, ja, God, waarom, waarom gebeurt dit? Ik bedoel, dat is het onrechtvaardige van, van wat er in de wereld allemaal plaatsvindt. En uh, ja, dan, dan, dan heb ik heel veel moeite om in een God te geloven. Want dan, dan zou ik bijna tegen die God willen zeggen... Je, je, je kunt niet bestaan, want anders laat je dit niet gebeuren. Ik bedoel, hoe kun je als God, hè, er wordt gezegd, God is liefde, et cetera... dat er toch nog dit soort dingen in de wereld gebeuren? Dan zou ik ingrijpen. Als ik God was... Mm -hmm dan zou ik ingrijpen. Is dit een van jouw drijfveren om, om bijvoorbeeld heel veel aan um, goede doelen te doen? Het is een, een jaar of twintig geleden dat jij een, een stichting hebt opgericht... voor, voor gehandicapten. Ja. Um, ja. Als ik zie wat je met, met doet, Mac, Omroep Max doet, doet Max Maakt Mogelijk. Ja. Dat is, komt uh, het daar vandaan? Dat komt denk ik wel. Naar. Ik vind gewoon dat je... Uh, en ik, laat, ik, laat ik dit, dit zeggen. Ik, ik vind helemaal niet dat ik zoveel bijzondere dingen doe. Uh, wij maken een programma, dat heet Max Maakt Mogelijk. Dat, ik ga dan naar een aantal projecten toe in een aantal landen. Uh, en daar helpen we ook mensen. Dat doen we met behulp van de kijker. Maar ik ga er naartoe. Ik ben afgelopen zondag ben ik naar Boekarest gevlogen. Uh, de maandag naar uh, uh, Doen Brava. En, en dinsdag stond ik weer op Schiphol. En dan hebben we daar een tehuis geopend voor dakloze ouderen. Met de hulp van de kijker. Maar ja, wat voor rol speel ik daarin? Dat is een hele kleine rol. Natuurlijk, ik vertel wel op televisie van... en ik vertel ook wel mijn gevoelens als ik al die ellende zie. En ik ben ook heel erg blij als ik zie dat zo'n tehuis is geopend. Maar de man die dat heeft gerealiseerd... daar in, de, in dat stadje Tinka, zo'n 15 kilometer van Doenbrava, Fiorel... een Roemeen, samen met zijn vrouw... Die kon, het, die kon de nood onder de ouderen niet meer onder ogen zien. Want er waren heel veel dakloze ouderen. Die heeft ze opgenomen in zijn eigen huis... Uh, is schuurtjes gaan bouwen om die mensen onder te brengen. Ja, dat is een held. Dat zijn mensen waarvan, waar ik zoveel respect voor heb. Dat heb ik hem ook gezegd tijdens de opening. Het is een hele onbaatzuchtige, uh, vriendelijke, bescheiden man. Uh, zodra hij maar van iemand een gift krijgt van 50 euro... dan koopt hij er stenen voor en dan gaat hij weer bouwen. Inmiddels heeft hij 130 ouderen een plek gegeven, een bed... Uh, een douche, uh, bed, bad en brood zeg ik altijd. Uh, hij heeft de afgelopen winter hebben we hem geholpen ook met, met uh, eten en, en, en, en hout en kolen voor de verwarming, uh, waardoor hij nog meer mensen gaan opvangen. En daar waar normaal 30-40 amputaties waren, was er de, deze winter daar in die regio maar eentje. En dan zie je dat hulp echt helpt als je het maar gericht geeft aan de juiste mensen die er de goede dingen mee doen. En, en Fiorel Uitdoen brava, dat is mijn held. En hoe sta je daarnaast als, als afgelopen week dat wordt geopend? Ja, dan ben ik, ben ik wel trots dat we dat hebben kunnen realiseren. Dat we dat met de kijkers hebben kunnen realiseren. Als een soort weldoener? Nee, niet als een weldoener, maar wel van... Uh, wat mooi, dat, dat hulp helpt. Dat je met hulp heel veel voor elkaar kunt krijgen... En dat je door een, een klein televisieprogramma... Uh, wat, wat, wat wij in het najaar uitzenden rond de klok van half zes op Nederland 2... Dus, dus het is niet prime time... dat er dan toch zoveel mensen zijn die zeggen van... daar wil ik aan meedoen. En dat Piet en Nel op de bank zeggen... kijk, dat ja. huis is nu geopend, daar hebben we 25 euro aan gegeven. Ja. ja, dat geeft mij best wel een goed gevoel. Zeker als ik die ouderen zie. Terwijl ik ook met Fiorel... Uh, verleden jaar heeft, mij, heeft hij mij de plekken getoond waar die ouderen... Uh, uh, sliepen, dat was tussen de verwarmingsverbuizen van de stadsverwarming ja, Weet je, dan word ik wel stil en dan, dan, dan loop ik toch wel eventjes de, de dagen daarna een beetje minder te klagen over misschien het eten wat net iets te koud is of te warm uh, dus ja, dan heb ik een gevoel van we hebben toch iets bereikt en ik vind ook dat als het gaat om ontwikkelingssamenwerking of wat dan ook, uh, het wordt te vaak gezegd van dat het een druppel is op een gloeiende plaat, maar ik, ik kan aantonen dat met kleine projecten je heel veel kunt bereiken... en heel veel mensen kunt behelpen. Ik heb wel de indruk dat het echt jou, jouw ding is. Um, dat Max maakt mogelijk zonder jou. Was dat er nooit geweest? Die omroep was er natuurlijk niet geweest. Maar ook, ook dit onderdeel van een, een omroep... waar eigenlijk een goed doel meegesteund ja, wordt. Dat is wel jouw passie. Ja, het, het, het, het past me goed. Dat, dat durf ik wel zo te stellen. Ik vind het ook heel belangrijk. Ik ben ook echt trots, want we maken het natuurlijk niet alleen. We hebben er een team omheen. Uh, we hebben een goede regisseur, cameramensen. Het zijn vaak dezelfde mensen die meegaan. We hebben daar echt heel veel dingen meegemaakt. Dat we een keer een week hadden. Dat we zoveel ellende hadden gezien. Dat we allemaal braken. Dat, dat we, jongens, wat is dit voor een wereld? Weet je, als je zoveel ellende... In de, en we hebben ook wel afgesproken met elkaar... dat als we terug zijn in het hotel... Uh, dat we daar we wel even met elkaar over praten. Een soort debriefing, weet je wel. We namen het allemaal mee naar huis. En dan kom je weer terug in Hilversum of in Zoetermeer waar ik woon. En dan is het allemaal weer heel erg leuk en mooi en aardig. Maar die beelden die, die van, van mensen die, die in nood waren, die, die bleven wel bij mij hangen. En ja, ik heb wel toch wel geleerd dat ik dat, als ik terug ben, dat toch enigszins moet loslaten. Dat ik dan als ook niet kan functioneren. Wat, wat gebeurde er? Ja, dan? Ja, dan, dan spookt dat constant door je hoofd. En dan uh, uh, uh, ja, ben je eens je ineens... Het is, het, is, het is een enorme shock. Uh, want heel veel mensen hebben toch geen idee van welke... Verschrikkelijke tafereelen zich afspelen in landen als Moldavië. Hoe mensen daar moeten leven. Dat, dat. En dan praat je over Moldavië, Europa, drie uur vliegen van Amsterdam. Mm -hmm. Als je naar het oosten vliegt, zeg ik altijd: kom je in Moldavië in de ellende. Volgens mij het armste land van Europa. En dat is niet meer Albanië. Maar ga je naar het zuiden, dan kom je in Tormelinos. Dus weet je, daar praat je over. Het is, het is een afstand van niks. Mm -hmm. uh, een land wat, wat, wat, wat echt helemaal niks heeft, waar de mensen zo arm zijn... en waar kinderen en ouderen altijd het slachtoffer zijn. Uh, nou ja, als we, we, hebben daar, we zijn er een ziekenhuis ook gaan helpen... waar ze echt helemaal niks hadden. En dan hebben wij daar couveuses naartoe gestuurd... en operatietavens en röntgenapparaturen, nou, noem het allemaal maar op. En dan zegt zo'n dokter, als ik daar een keer rondloop... zie je die drie couveuses... En daar lagen drie kleine kinderen in. En die zeiden die hadden anders niet geleefd als wij die couveusen niet gehad hadden. Zo simpel is het. Dus iedereen die maar roept van het helpt allemaal niet. Dat zijn vaak mensen die zelf niet willen helpen. Maar ik kan bewijzen, dat laten we ook op televisie zien. Dat met gerichte hulp, je moet dat begeleiden. Je moet dat niet, zo, je moet er niet alleen maar geld geven. Uh, dat je heel veel kunt bereiken. En mensenlevens kunt redden. Je gaat je haast afvragen of je je roeping misgelopen hebt. Ik bedoel, je, je kunt dit nu, doordat je die omroep hebt... en, en daarmee tv-exposure en dergelijke, kun je het voor elkaar krijgen. Ja. Heb, je, heb je dit ook nodig om de lichtere kant van, van het omroepvak ook te kunnen doen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, dat uh, wij als publieke omroep... Uh, ja, ik heb als ergens geroepen, ik vind het onze taak om dat te doen. Dat was in een uitzending, geloof ik, met uh, uh, Knevelen Van den Brink. en Toen zat Peter R. de Vries tegenover me. Die zei, dat is helemaal geen taak van de publieke omroep. Dat is misschien ook wel niet zo, maar ik voel dat wel als een taak. Laat ik het dan zo zeggen. Ik vind dat wij dat moeten doen. Dat wij niet alleen amusement moeten uitzenden en spelletjes... En, en, maar dat we ook, uh, uh, televisie toch het venster op de wereld... dat we ook die dingen moeten laten zien... En ook moeten helpen. Kijk, ik ben ook in die zin geen journalist. Want een journalist registreert, laat zien wat de ellende is... en gaat vervolgens weer terug. Ik zeg, nee, we gaan er naartoe. We registreren wat de ellende is en we gaan er wat aan doen. En we tonen onze eigen emoties. En we tonen onze eigen emoties. En, en uh, nou, dat doet een, een echte journalist doet dat niet. Dus in, in, in die zin... Uh, ja, proberen wij gewoon. En datzelfde geldt voor ook mijn cameraman en de regisseur en de redactie. Die zijn allemaal zo betrokken bij, bij wat wij doen. Uh, ja, en dat maakt ook dat het een heel mooi programma is. Maar wij vervullen ook wensen in Nederland. Uh, uh, er was een man, Willem, uh, die, die woont hier uh, niet ver vandaan. Die wilde nog één keer naar Egmond aan Zee. Die man was uh, uh, dodelijk ziek. Hij is afgelopen zondag overleden. En drie weken geleden wilde hij nog één keer naar Egmond aan Zee. Daar hebben wij voor gezorgd. In een speciale rolstoel. Hij is zelfs nog de zee in gelopen, Dat ik dacht, oh, als het maar niet valt. En je zag die man glunderen. Dat was zijn wens. Nog één keer, want er lagen zoveel herinneringen voor hem. Nou ja, dan, dan, dat vind ik ook mooi om te doen. Dus dat is dan wat we in Nederland doen. Maar ja, we gaan er hier toch wel vanuit dat iedereen te eten heeft... en een dak boven zijn hoofd. Alhoewel dat ook niet altijd het geval is. Um, en dat doen we dan hier voor de ouderen in Nederland. Jan Slachter is te gast, de directeur en oprichter van Omroep Max. Is dit werk eigenlijk um, het, het belangrijkste wat je in een jaar met Omroep Max voor elkaar hebt gekregen? Waar je wat trots je op je bent. Nou, nou, wat je nu beschrijft, Omroep Max. Oh, Max ja, nou, nou, dat, dat niet alleen hoor. Ik bedoel, ik, ik vind het ook fantastisch wat, wat we doen met, met onze andere programma's. Ik ben ontzettend trots over een drama als Dr. Deen... waar 2,3 miljoen mensen naar hebben gekeken. Moet uh, de... van de fan op Vlieland als de dokter. Ja, inderdaad. En, en uh, waar ook wel weer mensen overheen vielen van... die vonden het weer niks. En dan zeg ik altijd... Nou, maar de kijker heeft altijd gelijk. Als er naar de tien afleveringen... gemiddeld 2,3 miljoen mensen hebben gekeken... dan kun je zeggen dat die, dat die serie succesvol is. Uh, we gaan hem ook voordragen voor de AVRO's televisering. Want ik vind dat die serie dat echt heeft verdiend. En, uh, het begint echt te glunderen. Ja, nee, daar ben, ik, daar ben ik net zo trots op, weet je wel. Dus het is dus, dus niet alleen dat, dat, dat... Maar het feit dat... Ik heb altijd geroepen, als we een dramaserie doen... moet het een streekroman zijn. En als er waren zoveel dramaseries al al de revue gepasseerd. En toen kwam deze. Dacht, ja, dit is hem. En, uh, nou ja, en het succes is er. En dan komt de tweede serie. Ja. Andere successen? Nou ja, ook, ook, ook bijvoorbeeld een, een tijd voor Max, hè? dus het is wel heel lastig of lastig. Het is wel een enorme opgave om iedere dag, uh, smiddags om half zes, zo'n programma te maken. Een dagelijks programma. Uh, maar ook Hollandse zaken met Kees Schrimbergen, uh, Meldpunt. Uh, uh, nou ja, we hebben zoveel programma's. En ja, ik kan niet echt een programma opnoemen wat nou echt geflopt is. Weet je wel, dus het is ook wel iedere keer... Ik begin over koffie, Max. Koffiemax, ja, daar ja, heb dat... je een uh, teerpuntje. Zeg maar, het, het uh, alternatief zou het moeten zijn voor uh, koffietijd. Ja. Nou, dat is niet gelukt. Nee. Althans, niet op dat tijdstip om nee. daar succes van nee, te maken. Nee, Waar lag nee, dat nee. aan? Nou, kijk, laat ik beginnen met dit te zeggen. Ik heb ooit eens een keer, uh, denk ik al uh, anderhalf of twee jaar of langer geleden... met John de Mol gesproken, bij hem op kantoor. En toen zei ik, nou, ik zou wel weer een, een soort, dat zei ik toen tegen hem... een soort koffietijdachtig programma willen brengen bij de publieke omroep. Maar je weet, bij de publieke omroep gaat het soms wat trager dan, dan je moet intekenen. we zijn nu al bezig voor 2013. En toen heeft hij on, ja, waarschijnlijk gedacht. Van, nou, dat kan ik ook. Dus hij is weer met koffietijd begonnen. Dus hij was eerder en het programma koffietijd bestond al. Dus het uh, is dus niet zo dat er iets gekopieerd is, want het programma koffietijd bestond al. Ja, wij begonnen later. Uh, en om tien uur. En ja, goed, dan kreeg je die, die, die strijd die helemaal niet echt een strijd was. Maar dat werd in de media nog op behoorlijk opgeklopt. Waar jij volgens mij gewoon ook lekker aan meedoet. Waar ik ook wel een beetje aan mee heb gedaan. Maar ja, ik bedoel, uh, alle, alle aandacht voor het programma was welkom. <lacht> en, uh, <lacht> okay. en, en, en toen hebben we gedaan, nou, weet je wat, we, laten we dan naar elf uur gaan. Dan zitten we niet meer tegenover elkaar. Nou, we hadden beter op tien uur gebleven, want daar scoorden we beter dan om elf uur. En uh, je moet ook reëel zijn. Ik bedoel, er gaat behoorlijk wat geld in dat programma om. En je moet ook gaan kijken van ja, hoeveel mensen kijken er nou werkelijk naar. En toen had ik ooit eens een keer een aantal maanden geleden... Een keer naar, keek ik naar de Duitse televisie en dan zag ik dat ze een lunchprogramma hadden. Een soort middagshow uh, rond de klok van, van kwart voor twaalf. Toen dacht nou, misschien is dat wel een idee. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dat is met de netcoördinator over gesproken. Uh, ik wilde er wel een duo presentator bij. Een man, nou, Frank Dumors. Onze huisgenoot. Uh, jullie collega is nog steeds een collega. Uh, maar komt nu wel heel veel bij ons werken. En uh, nou, daar heb ik mee gesproken. Die vond het ook een fantastisch plan. Het wordt een totaal ander programma. Coffee Max komt niet meer terug. Ook niet in die vorm. Het wordt een programma wat meer uh, de waan van de dag in zich heeft. Inhaakt op het nieuws. Het kleine en het grote nieuws. Uh, maar waar ook nog wel een bekende Nederlander zit. Als daar een bepaalde actualiteit is. En uh, daar hebben we ontzettend veel zin in. Ja. Is dat iets ook wel een soort revanche van... oké, okay, er moet wel een goed programma voor in de plaats komen? Uh, volgens mij uh, heb je de P in als het gaat om dat Koffie dat Max niet gelukt is? Ja, daar heb ik best wel de P in. En, en, en dat vond ik ook wel uh, ja, tegenvallen. En, en dan ga je ook kijken, ja, waar ligt dat dan aan? En, en dan krijg je niet precies de vinger achter. En dan is het van, ja, elf uur vinden we een moeilijke tijd om televisie te kijken. Ja, nou, goed, er zijn talloze redenen te bedenken. Maar dit is een programma waar ik echt wel... Uh, nou, niet echt nachten van wakker heb gelegen... maar wat wel, wat, wat, wat kopzorg heeft gekost. Nou, dan moet je ook heel eerlijk zijn en zeggen... jongens, dan gaan we niet in deze vorm verder. Dat is niet gelukt. Uh, met alle respect voor Mirna, die heeft er echt enorm aan getrokken... en haar best gedaan, en ook het hele team. En dan gaan we nu een nieuw programma maken... en kijken wat dat gaat brengen. Met dus collega Frank de Frank en en Minnegozen. Ja. We hebben muziek uh, gevraagd of je dat mee wil nemen. Ja. Ilse, de Lange, Ilse waarom, de Lange, waarom gaan we naar Halijus Ja, ik ben een enorme fan van Ilse de Lange. Ik bedoel, er is onlangs ook een discussie geweest van Anouk. Hè. Die zei van, ik wil naar het Songfestival. Nou, Ilse de Lange kan ook zo gaan. En die, dan komen we echt mee ook in de finale... Uh, en met Anouk ook hoor, Ik bedoel, dat zijn allebei toch wel... En ja, Ilse vind ik echt zo'n mooie stem, hebben, zulke mooie nummers. Het gaat niet alleen maar over... Uh, uh, uh, de teksten zeggen ook zoveel bij haar. En het nummer wat ik heb meegenomen is uh, All the Answers. All right, I can't see into the future, I don't see the danger in the night. But when I hear the siren wailing, I see the flesh in. Niels het Lange en All the Answers. Op uh, verzoek van de gast van vannacht, Jan Slachten. Radio 1, Casa Luna. Henk Short Oosterhof. Wilt u overigens meer informatie over deze uitzending... en over de andere aflevering van Kazaluna, ga dan naar radio1.nl. Dan staat ook de webcam aan. Kunnen we een zwetende Jan ja, Slachter in de studio beetje, zien? Het uh... is een beetje warm, hè? Warm, ja. yeah. <laughs> overigens, dan kunt u ook terecht als u zich wilt aanmelden... voor de nieuwsbrief van Casa Luna. En vanaf morgen is dit gesprek ook terug te luisteren. Um, Jan Slachter, oprichter, uh, directeur van Omroep Max. Um, Steelt het eigenlijk je ego dat het goed gaat met Max? Nou, ik, ik ben wel ontzettend blij dat, dat we nu daar zijn. Een moment dat, dat de organisatie staat, dat, dat we goede programma's maken. Uh, tien jaar geleden en in 2005 was de eerste uitzending. Toen wist ik alleen nog hoe een televisie aan en uit moest. Uh, dat was echt alles. Uh, maar je en, keek wel veel tv? Ik keek veel televisie, uh, maar ik bedoel zelfs met de afstandsbedieningen... was ik nog aan het worstelen van hoe werkt dat ook alweer... Uh, ja, ik ben ontzettend blij. Ik denk dat wij in, in, in, in zeven jaar tijd uh, een goed team hebben. Uh, goede mensen om me heen. Uh, goede programmamakers. En ja, ik bedoel, ik kijk daar wel, dat wordt me wel eens verweten. En dat, dat, ik kijk zelden terug in de zin van: uh, kijk eens wat we allemaal hebben gedaan. Weet je wel. Iemand zei me laatst wel een keer van uh, een ex-collega: je, je staat te weinig stil bij het succes. Maar ja, dat vind ik ook lastig, weet je? Wel? Ik, ik reis zo meteen weer naar huis en morgen is er weer wat anders. En maandag maken we weer dit en dan gaan we weer draaien. En bedoel, we hebben ook weinig tijd om terug te kijken. En ik vind ook. Het is net als met een krant die wij maken. Uh, deze uitzending, dat is een hele goede uitzending, hopen we, met z'n tweeën. Doe en, uh, best. Maar, maar ja, morgen is weer een andere dag. Ja. En dan moet je weer een nieuwe uitzending maken. Dus ja, zo kijk ik er ook een beetje naar. Maar is het dan um, dat ze, uh, wat je zegt van een collega, zei van ja, het is wel eens jammer dat niet wordt stilgestaan bij het succes. Mm -hmm. uh, wordt dan waardering, uh, ontbreekt het aan, aan? Nou nee, die waardering zoek ik met name. En dat is, dat is wel voor mij de graadmeter. Dat zijn mijn leden. Uh, dat zijn de mensen die, die lid zijn geworden vanaf 2002 tot op heden. Hoeveel zijn dat er nu ongeveer? Nou ja, We hebben er nu 270.000. Uh, dit jaar zijn er al 25.000 nieuwe leden bijgekomen. En, en hoeveel gaan er af? Want dat is natuurlijk wel een probleem met een seniorenomroep. Ja, een maar netto komen er dit jaar 25.000 25. leden bij. Dus dan heb ik alle mensen die uh, hebben opgezegd... dat zijn er niet heel veel, maar er zitten er altijd wel een aantal tussen. Mensen die zijn overleden zijn er toch nog netto 25.000 leden bijgekomen. Kijk, daar ben ik ontzettend trots op dat mensen toch op de een of andere manier uh, dat weten te waarderen, zeggen van nou van die omroep willen we lid zijn. Dat is wel voor mij een graadmeter. Kijk, als mensen massaal waren weggelopen, dan had ik echt een probleem gehad. Dan had ik ook wel ja, mensen zien dan toch is toch niet wat ze eigenlijk van ons verwachten. Dus we doen het niet goed. En Daarom luister ik ook heel goed naar wat mensen bij schrijven, of bellen, of mailen. Dan krijg ook altijd een antwoord. Ik neem iedereen die op de een of andere manier contact met ons zoekt, neem ik heel serieus. En die krijg ook een heel serieus antwoord. En ik, ik, ik laat ook vaak wel onderzoeken van hoe vinden mensen dit programma en hoe waarderen ze dat. En ja, dat vind ik belangrijk om te weten, want wij maken het voor de mensen. Laat je jezelf dan ook onderzoeken als presentator? Ja, ook. ook, ook. En mensen die, die daar iets van vinden, uh, die mogen er ook van alles van zeggen. En als ik er iets van kan leren, ja, weet je, het is wel zo, dat heb ik zelf ook met presentatoren, de een ligt je beter dan de ander. Uh, en, en als mensen zeggen van, van uh, stel dat er alleen maar brieven zouden komen van uh, die slachter moet nu uh, uh, niet gaan schrijven mensen, uh, uh, die slachter moet van de buis met het programma Max op, et cetera, et cetera, ja, ik bedoel, uh, het is niet zo, maar dat zou voor mij wel een reden zijn om eens goed op, achter mijn oren te krabben en te zeggen van uh, moet ik het nog wel blijven doen. Ja, maar is er kritiek die je raakt daarin, dat je uh, feedback krijgt en denkt. Hmm. Nou ja, kijk wanneer mensen zeggen... Uh, waar ik me ontzettend boos over kan maken... ja, die slachter is altijd alleen maar op reis. Weet je wel, nou, één, dat is niet waar. Twee, als wij gaan, zoals afgelopen weekend... dan vliegen wij de zondag naar Roemenië toe. De maandag draaien we. Dan zijn we vervolgens weer om vier uur opgestaan... om het vliegtuig om zeven uur te halen. En de dinsdag vliegen we terug... En dan gaan we weer met een hele goede vlucht. Ik zie nooit wat van zo'n stad. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar mensen denken wel dat ik dan ergens aan een strand lig. En dat ik dan tussendoor nog even zo'n programma maak. Dus ik ga niet op vakantie. Het is echt hard werken. Niet alleen voor mij, maar met name ook voor de cameramensen of de cameraman en de geluidsman die meegaan. Uh, dus nee, dat soort kritiek neem ik niet echt serieus. Daar lach ik alleen maar een beetje op. Ik sprak van de week een, uh, een collega uh, van jou, een mede-omroepbestuurder, uh, um, omroepdirecteur. die zei ja. Jan Slachter is natuurlijk een autoverkoper. Hij bedoelt het positief. Ja, ja. Waar raakt jou zoiets? Ja, ik ik. ik waar ik mijn auto koop... en die man heet ook Max... en is een hele nette autoverkoper. En die is heel eerlijk. En uh, als er wat met mijn auto is... dan zegt hij, 'Nou, dan ga ik het gratis voor je maken. Dus ja, dat raakt me niet echt. Ik bedoel... Uh, vaak hebben ze zelf een probleem... omdat ze de dingen niet goed uh, onder woorden kunnen brengen. Dan krijg je dit soort... Ja, ik praat gemakkelijk en ik, ik kan ook wel, denk ik, overtuigend... Uh, een, bepaalde, een bepaalde boodschap brengen. Ja, dat is niet iedereen gegeven. Nee. Nou, Hij had overigens grote waardering omdat hij zei... Uh, Jan Slachter is zo'n beetje de enige die echt voor zijn doelgroep staat... in, ja. in vergaderingen en dergelijke. Ja. Dus hij bedoelde... Ja, nou, ja, goed, ja, maar waarom dan het woord autoverkoper erbij? Dat, maar dat, dat, je bent nooit autoverkoper geweest. Nee, denk, ik ben nooit nee. autoverkoper geweest. Wel in een autofabriek gewerkt? Ik heb ooit een, een, een blauwe maandag. toen ik voor het eerst. toen ik verhuisde naar België. daar geen werk kon vinden. want in België moet je wel. Uh, uh, ook Franstalig zijn. Nou, ik kwam niet verder dan Papa, Fumin piep. en Pierre dans l'église. Uh, en toen, ja, ik wilde toch werken. Nou, toen zochten ze bij General Motors in Antwerpen. mensen die in de fabriek wilden werken. Toen heb ik daar open kadetjes en open. Pol Ascona's in elkaar gezet. Tot groot verdriet van iedereen die daar werkte. Want dat kon ik helemaal niet. Ik heb twee linkerhanden. Ze hebben me daar van alles laten doen. Maar uiteindelijk ben ik na zes maanden daar weggegaan. Want uh, uh, ja, ik bracht niet heel veel geld op. Ik kostte geld. Want uh, dan had ik weer op een kadetje een Ascona klep gezet. En dan moest die auto er weer van af. En nou, dat, dat was een hoop ellende. Nee, dat was niet uh, de meest gelukkige keuze toen in die tijd. Leverde geen geld. Volgens mij wat wel geld opgeleverd heeft... ik vraag het, want ik weet het niet zeker... is een, een keten waar uh, jij gewerkt hebt... of die je met een aantal ja, andere er wordt ook wel in, een gedachte... Uh, dat ik daar een miljonair van geworden ben... dat is ook helemaal niet waar. Dat heeft nooit eens iemand opgeschreven. Het ging om, om, om snoeker. Hè, in wij, België. Wij, dat had te maken met dat wij uh, uh, in België... op dat moment als eerste de kabeltelevisie konden ontvangen. Ik heb het al honderd keer gezegd. Uh, daardoor konden ze naar de BBC kijken... Belgen zijn gek van biljarten. Er is altijd één man, eh, drie banden, Jan Keulemans. Ik bedoel, als die man die Keu al aanraakte, dan riep ze al... hij is wereldkampioen, Want Het was maar één man... die dat zo goed kan als Jan Keulemans. Belgen zijn gek, in ieder café zag je een biljart. Toen zijn we daar een aantal snoekerpaleizen begonnen. Dat was zeer succesvol, met een aantal andere mensen. Uh, maar het is niet zo dat, dat ik daardoor... Uh, een man in bonus. Nee, nee, nee, nee dat, dat, dat ik in de quote sta of zo. Dat is nee. absoluut niet waar. En zeker ook niet als omroepdirecteur nee, tegenwoordig nee, meer. Ja, Dat ja, kon ja, vroeger ja. misschien. Um, tien jaar geleden um, opgericht, uh, de omroep. Mm -hmm. um, wat, wat is nu de grootste bedreiging als je kijkt naar... tien jaar later, omroep Max, succesvol. Wat is de grootste bedreiging nu? De grootste bedreiging is de politiek. Uh, die, die, die, die systematische... Bedoel ik, ik zit nu sinds 2005 in dit bestel. En dus iedere keer is er wat. We worden er gek van... Dan is er weer een staatssecretaris die iets vindt. Uh, met Plaster kwam gelukkig weer een beetje de rust in de tent. Uh, toen kwam het kabinet uh, uh, VVD, CDA... met de zijn van de Partij voor de Arbeid. en Je zag dat daar weer uh, 200 miljoen... Van, van de landelijke begroting van de publieke omroep vanaf moest. 127 miljoen bij, bij ons als uh, omroepen... Uh, wat betekent dat concreet voor een dat betekent, dat betekent concreet dat er in zijn totaliteit voor alle omroepen... 88 miljoen euro van de programmering afgaat. Er werd altijd maar gedacht, ook en daar kan ik me ook soms wel enorm boos over maken... dat, dat wij hier in wilde leven en dat we hier iedere ochtend aan de champagne zitten. Dat, er wordt hier keihard gewerkt. Er zijn duizenden mensen die bij die omroepen werken. Die maken prachtige programma's. En als ik dan zie hoe de politiek met ons omgaat... het is een om het maar even met de woorden van Pim Fortuyn te zeggen... het is een bloody shame. Als ik nu weer lees dat, dat, dat de VVD en meneer Blok roept, oh, daar kan nog makkelijk 200 miljoen vanaf... weet je, de, we worden gewoon langzaam de keel dichtgeknepen. Er wordt systematisch, uh, zowel de PVV als de VVD... die helemaal niks met, met, met de publieke omroep hebben als wij werkelijk zo slecht zouden zijn en zulke wanprestaties zouden leveren... hoe kan het dan dat het publiek ons beter waardeert dan de commerciële omroep? Want het wordt niet door ons gemeten, dat is gewoon een bureau die dat onafhankelijk doet. Hoe kan het dat wij 86% van alle Nederlanders bereiken? Waar dat, zit die kentering in dat um, eh, zeg maar de gunfactor voor de publieke omroep weg is? Nou ja, dat, dat heeft ook wel te maken natuurlijk dat er een keer over presentatoren wordt gesproken... die die, die drie of vierhonderdduizend euro verdienen. Uh, dank je de koekoek, bij de commerciële uh, verdienen ze soms een miljoen en meer. En mensen denken dat dat ook allemaal gratis is... maar dat betaalt u echt toch via uw boodschap, hoor. Laat, laat er geen misverstand over bestaan. Ook, en en, en de, de, de commerciële omroepen hebben het ook helemaal niet zwaar. RTL heeft verleden jaar 127 miljoen euro winst gemaakt... Dus het is niet zo dat wij heel erg concurrerend, concurrerend bezig zijn... wat sommige kranten ons wel willen doen geloven. Uh, dat het slecht gaat met de kranten... dat is niet de schuld van de publieke omroep. In ja. Amerika hebben de kranten het ook slecht. Daar heb je een publieke omroep die een marktdeel heeft van 1%. En da daar roepen ze ook niet dat het de schuld is van de publieke omroep. Dat is, dat is de tijd waarin we leven... waarin alles, alles digitaal gaat. Is een, een, ja, print. print is niet meer zo populair als dat het vroeger was. Maar... En die, en die topsalaris van die, van die presentatoren... want dat wordt ook maar steeds opgeschreven in die kranten... dat is ons belastinggeld. Nee, dat is niet zo. 180.000 euro is de balk en de norm. is heel veel geld. Bij Max verdient niemand meer dan de balken en de norm. Dat wordt via het belastinggeld betaald... als een bepaalde presentator drie of 400.000 euro verdient. En de rest wordt door de vereniging betaald. En het zijn uiteindelijk de leden binnen de vereniging... die daar toestemming voor moeten geven. Want het ledenraad is het hoogste orgaan binnen de omroep. Dus En al dat soort dingen die maar steeds over ons worden verteld... die niet waar zijn, daar kan ik me zo kwaad over maken. Waar, waar komt dat vandaan? Is er, is er een soort hetsegaande? Er is een hetsegaande in, in, in, van, van, van de Telegraaf tot en met de Volkskrant. NRC, Elsevier, iedereen die wil maar die publieke omroep een kopje kleiner maken, omdat men denkt dat als die publieke omroep er straks niet meer is, ze roepen in koor... het moet maar aan de commerciële worden overgelaten... Uh, en terwijl we met z'n allen weten dat, dat bij een, een, een democratisch land... een goed functionerende publieke omroep hoort te zijn... die onafhankelijk en er voor iedereen is. En dat is wat wij doen met z'n allen. Uh, dat doet de NCV, dat doet, doet de Trost, dat doet de VARA, dat doet Max, dat doet BNN. En ik kan nog maar steeds niet begrijpen dat, dat mensen massaal naar ons kijken. We doen het echt hartstikke goed. <laughs> maar dat dan toch maar steeds iedereen roept... die publieke omroep moet een kopje kleiner gemaakt worden. Maar Dan, dan doen wij het als publieke omroep dus verkeerd. Nou, we een hebben een maagroep En Ik vind ook dat wij veel te gemakkelijk die 200 miljoen euro... waarvan 127 miljoen bij ons land... dat, dat we dat maar hebben laten gebeuren. We hebben ons heel gemakkelijk naar die schacht, slagbank laten leiden... Ik vind dat we veel meer. Ik heb al eens een keer ergens in een vergadering geroepen. We moeten naar het Malieveld. Nou, toen werd er een beetje schamper gelachen. Maar ja, we moeten naar het Maliveld. Ja, ik vind dat wel. Weet je wel. Ik vind ook dat, dat wij veel meer met onze leden eh, en met het publiek die naar ons kijkt, wat de mensen beseffen niet. Dat als er straks, en, en, en God verhoede het, dat wanneer er een nieuw kabinet komt en er nog eens een keer 2 300 miljoen van af, wordt, af moet, dat mensen dan niet meer hun programma zien. Dat verzeker ik ze bij deze. Dat programma's als Man bij het Hond, Opsporing Verzocht, tijdvermaakt, daar noemen ze allemaal maar op. Die zeiden dat niet meer. En dan wil ik de mensen wel eens horen... dat ze veroordeeld zijn om naar RTL 4 te kijken. Op zich ook een prachtige zender. Maar om van de ene talentenshow naar en de andere talentenshow te rollen... daar heb ik geen zin in. Ik ben blij met programma's als Nieuwsuur, met Hollandse Zaken... met, met, met, met documentaires, programma's van de VPRO... een uitgebalanceerd aanbod, zes radiostations... Van jazz tot en met 3FM tot, tot de zender waar we nu maar op zitten. Maar kan er niet wat vanaf? Daar kan niks vanaf, nee. Echt niet? Nee, echt niet. Want ik vind dat als je voor iedereen... Natuurlijk kun je roepen mensen, er kan wel een net af. Als je mij dat vraagt, zeg ik, nou ja, ik kijk bijna nooit naar Nederland 3. Maar daarmee doe ik wel andere... Dus dat is niet een goede vraag. We hebben die drie zenders nodig om iedereen in Nederland te kunnen bereiken. Ja, maar dat zegt, gaat ook voor de radiozenders. Ja, ik vind dat als mensen van jazz houden en van soul... en dat is best wel een grote groep mensen in Nederland... dat zij ook recht hebben om daarnaar te kunnen luisteren. Nou, Daar is Radio 6 voor, mensen die van klassieke muziek houden. Daar is Radio 4 voor. Radio 5 is voor de wat oudere doelgroep. Radio 3 voor de jongeren, Radio 2 voor de middengroep... en Radio 1 is onze nieuwszender. En, en vergeet nogmaals niet dat, dat de publieke omroep in Nederland is op Spanje en Portugal daar de goedkoopste publieke omroep van Europa. Het kost de burger een dubbeltje per dag. Daar moeten we blij mee zijn, Sorry. zeg ik als medewerker van, van de publieke omroep. Je zei al, van, nou, ik heb al voorgesteld om, om de leden te mobiliseren. Ja. Dat wordt weggehoond. Maar volgens mij, als jij je hard maakt, kan het wel gebeuren. Ja, nou, ik denk als er nu een kabinet komt na 12 september... die nog eens een keer 200, 300 miljoen of 100 miljoen of 1 miljoen... Uh, ons wil laten bezuinigen. 25% hebben al ingeleverd. Ik denk dat wij onze bijdrage al, al hebben geleverd. Dan, dan, dan, dan moeten wij echt van ons laten horen. En dat kunnen we niet over onze kant laten gaan. Nee. Jij bent uh, van CDA-huizen. Ik de... ben lid van het CDA. Ja, nog steeds. Nog is, steeds. is het CDA uh, nog een omroep die de publieke omroep steunt? Ja, als je het verkiezingsprogramma van het CDA leest... dan zie je daar toch dat zij uh, met name ledige bonden, organisaties... De omroepen een, harm, een warm hart toedraagt. Datzelfde geldt voor de SP, datzelfde geldt voor de Partij van de Arbeid... voor de ChristenUnie. Ja, D66 staat er een beetje anders in. Maar met name de VVD, mevrouw van Miltenburg... die, die eigenlijk het liefst deze publieke omroep zo snel mogelijk wil laten verdwijnen. Dat moeten we echt stoppen. Dat kan echt niet. Um, als ik dit zo hoor, dan um, blijf jij in ieder geval nog vol passie uh, daarvoor ja. voor strijden. Maak jij je pensioen ook vol bij, bij Omroep Max? Ja, dat weet ik niet. Ik, wel, ja, ik vind het zo lastig. Maar iedere keer voel ik weer van ja, we moeten dit toch wel even afmaken. Weet je wel. En, en uh, nu in zwaar weer weglopen. Uh, want het is zwaar weer in Nederland. En ook bij de publieke omroep, Want die bezuinigingen moeten allemaal nog landen. Hè? Heel veel mensen denken van ja, het is allemaal gebeurd. Nee, die bezuinigingen moeten er, er nog aankomen. En dat zullen mensen ook gaan merken. Uh, dus nee, ik, ik blijf nog wel blijven. Goed om te horen, zeker voor, uh, voor de fans van jou. Dankjewel, Jan Slachter. Graag gedaan. De gast vannacht in Kazeruna was hij. Um, Zometeen na één uur gaan we door over, over media en, en met name over programma's. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd bij u thuis of u behoefte heeft aan bepaalde programma's op radio of televisie. Um, waar Jan bijvoorbeeld geen, uh, en niet in voor ziet met, met, met zijn omroep. Mist u programma's op tv? Heeft u een nieuw programma-idee? Maar helaas, uh, Jan of andere omroepdirecteuren willen er maar niet aan. Nou, bel ons daarover: 0800.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 wichtbolt er niet meer, meneer Goud. Wichbolt is naar huis. En wie doet de kurken dan op de flessen? Want dat moet nu wel gebeuren. Oh. Ja, dat zal ik dan maar doen. En blijven ze er dan ook op? Ja. Ik zal er wel voor zorgen dat de drank wordt opgeborgen. Goed, dan reken ik dan op mijn sparen. Daar kunt u van de baan. Meneer Koning.